Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Na Hongarije en Sloakije is ook Roemenië overstag en daarmee is de kogel door de kerk. Rutte verlaat Den Haag voor Brussel en wordt de nieuwe baas van de NAVO. Rutte's benoeming heeft geen invloed op de vorming van het nieuwe kabinet hier in Nederland, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Ik ga er maar vanuit dat de formatie gewoon doorgaat uh, zoals die gaat. Daar kan zich heus nog wel een verrassing voordoen, want we hebben het afgelopen jaar al heel veel verrassingen meegemaakt. Uh, dingen die we absoluut niet hadden zien aankomen. Maar als er zich zo'n verrassing voordoet, dan heeft die betrekking op de vier partijen die met die formatie bezig zijn. Volgende week dan stemmen de NAVO-landen officieel over een nieuwe baas. Het aantal Parkinson-patiënten is in vijf jaar tijd wereldwijd bijna verdubbeld. Uit nieuw groot onderzoek blijkt dat de ziekte sneller toeneemt dan gedacht, ook in Nederland. Mensen lopen vooral risico als ze hun leven lang zijn blootgesteld aan verontreinigende stoffen, zoals bijvoorbeeld landbouwgif. Bij de KVB luiden ze de noodklok. Volgens het AD maken ze zich zorgen over de voetbalkalender. Die zit veel te vol. De Champions League en Europa League duren komend seizoen langer. En daardoor blijft er nog maar weinig plek over voor onze eigen eredivisie. Volgens de KVB hebben 18 computerservers 18 uur lang moeten draaien om het speelschema rond te krijgen. En de kalender zit nu zo vol dat er weinig ruimte is om gestaakte wedstrijden eventueel in te halen. En Justin Timberlake is opgepakt in de buurt van New York. Volgens deze verslaggever van de Amerikaanse entertainment site TMZ... zette de agent hem aan de kant vanwege rijden onder invloed. Hij ging na een feestje slingerend over de weg. He got in a car and began driving almost immediately blew a stop sign cops saw that and began began following him uh and we're told he began to swerve at that point uh they pulled him over of Justin Timberlake te veel had gedronken of juist onder invloed was van drugs dat weten we niet inmiddels is de zanger weer vrij maar hij moet zich nog wel melden bij de rechter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 Leuk dat jullie weer hebben afgestemd op ZFM Jazz, dat live wordt uitgestonden vanuit de studio hier in Zandvoort. Laat je weer verrassen vandaag op deze Vader Zondag. Jazz is immers bij uitstek de sound of surprise. Ik breng je wederom een uitzending vol soulvolle jazz, vol emotie, vuur en passie. Dus hoe de wedstrijd vanmiddag ook uitpakt, als je de uitzending van vanochtend blijft beluisteren dan kan de rest van de zondag sowieso niet meer stuk. Mijn naam is uh, Mr. Brightside, Edward Rauhorst. In mijn uh, vorige uitzending kwam hij al even aan bod... de bijna vergeten saxofonist Joe Mouth Bonatti. Vaardig op alt-tenor en uh, tenorsax en zelfs op uh, piano. Zoals uh, in dit nummertje van zijn hand, dat uh, heette Improvisation... Een uh, veelbelovend beboptalent talent in de jaren 50. Volgeling van Charlie Parker met een uh, eigen West Coast touch... in zijn uh, tenorzakspel en zijn zakspel. Uh, maar zijn loopbaan werd net als zijn grote voorbeeld Parker. Bijna tot een uh, vroegtijdig uh, einde kwam dat uh, door uh, het gebruik van vermogen middelen. Gelukkig hield hij het uh, toch nog uh, wat langer vol... die uh, Joe Mouse Bonatti tot ergens begin jaren 80... Um, ja, genoeg gepraat. We gaan door naar een oud gediende op de vibrafoon, Joe Lokke. 60 is hij inmiddels. Hij speelde in zijn loopbaan met de jazzgrooten van de afgelopen decennia. Zoals Kenny Barron, Eddie Henderson, Deanna Reeves en Ron Carter. Maar ook met pop- en rapartiesten zoals de Beastie Boys. Vorig jaar bracht hij weer zijn album uit als bandleider. Macrum, geheten vol jazz, swing, soul en wereldmuziek. Een aanrader voor de liefhebbers van dit instrument. De vibrafoon Joe Locke. En het nummertje heette... Een uh, elegie voor ons allemaal. Uh, ja, dus klagen, treuren hoeven uh, voor uh, dit uh, voor vandaag niet meer te doen. Dat hebben we dan ook gehad. Een elegie for us all van het album Macram van Joe Locke. and Jazz.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 Je hebt uh, jonge jazzartiesten die graag teruggrijpen op de jazz uit het uh, ver verleden. De hot, uh, hot jazz, de swing en zelfs de uh, clips, of Caribbean jazz van de jaren 20 uh, tot 40 van de vorige eeuw. En dat hoorde je uh, in een uitvoering van de Amerikaanse saxofonist Gabriel Evan en zijn uh, orkest. Die brengen zo om de twee, drie jaar een album uit... Dat je altijd in de zomerse sferen brengt. Dus dat hoorde je eerst. En het nummertje heette Diane, Tropical Moon. Van zijn laatste album, nee van ene laatste album Global Entry. Uh, uit 2021, dat hoorde je dus eerst. En uh, dan, daarna bleef we nog even hangen in het uh, verleden. Niet zo ver terug, de jaren 60. En dan uh, kwamen we uit bij het debuutalbum van nog zo'n uh, vergeten held. De de Johnny Coles. Uh, hij mag dan wel niet de naam en de faam van een Miles Davis, Freddie Hubbard of uh, Lee Morgan hebben uh, bereikt. Zijn debuutalbum uit 1961, The Warm Sound of Johnny Coles. Um, en ook zijn werk met uh, latere werk met Charles Mingus... Herbie Hancock en Ray Charles zijn van het uh, allerhoogste niveau. Een uh, lyrische en energieke trompetist. Die uh, ook eigen nummers schreef, zoals uh, Room 3... dat je net hoorde waarbij die werd bijgestaan door Kenny Drew op piano. En uh, Charlie Persip op drums en Peck Morrison op uh, een bas... van dat geweldige album The Warm Sound of the Johnny Coles uit 1961... Um, ja, Belanden we bij nieuw talent. En dan ook nog uit uh, Brazilië. We kennen Venetius, de voetballer van uh, Real Madrid. Maar we hebben het hier over een andere Venetius. Venetius Mendes. Uh, in 2022-2023 nam deze saxofonist. Hij is de meester op alt-sax, op aansax, bariton-sax. Uh, en ook speelt hij fluiten. Um, en hij nam twee albums op vol, uh, uh, vol songs. Uh, die inmiddels op één cd zijn uh, uh, uitgebracht. Makunaismo Tardio Volume 1 en Makunaismo Tardio Volume 2. <laughs> samba jazz in plaats van uh, samba voetbal. Uh, Voor de fijnproevers. Dus uh, Vinicius Mendes uh, met het nummertje MEO. AMEO. Ah, <hulp> Ameo van de saxofonist Venetius Mendes uit Brazilië werd gevolgd door The Great Zamboni, een nummer geschreven door Larry Goldings, de toetsenist, pianist, componist. Die kwam al vaker bij mij in mijn programma's voorbij. Sinds zijn debuutalbum in 1991 heeft hij heel veel interessante platen op zijn naam staan. Hij heeft ook met alle jazz uh, grote gewerkt. Jazz, blues, funk, hij uh, beheerst alle uh, genres. En op zijn onlangs uh, uitgekomen album Chinwak, uh, geheten, of Chinwak, uh, dat schijnt zoiets te betekenen als een, een conversatie tussen vrienden, gaat hij duetten aan met de tot mij uh, tot nu toe onbekende trompetist John Schneider, maar wel een goede trompetist zo te horen. Uh, Goldings en die Schneider zijn zo te horen op deze plaat ook liefhebbers van bebop, als uh, ook elektronische muziek en en uh, filmmuziek, Italiaanse filmmuziek zo te horen. Uh, het levert een uh, juweel van een uh, plaat op Chinwag, Larry Goldings en John Snyder net uitgekomen album. I'm the day-day, you're a lap I'm day Nederlandse pianist Erik van der Luijt is gelukkig de laatste jaren weer wat meer actief. Hij trad vanwege gezondheidsklachten sinds 2014 nauwelijks meer op. Je hoorde een Cubaans-achtig nummertje van zijn meesterwerkje uit 2004, Express Yourself met uh, Branco Theeuwen op Bas en Victor De Bo op uh, drums. Ik zou zeggen, zoek ook eens zijn meest recente albums... Air en Play uh, op uh, van de afgelopen jaren... waarin uh, Evergreens en uh, Originals... Uh, meeste de, de, de, de Fender Rhodes Synthesizers en Synthesizers uh, Dominant, uh, een dominante rol spelen... Erik van der Luijten. En die werd gevolgd door een andere man met een Nederlandse roots. Zoon van een Nederlandse vader en Duitse moeder. Inmiddels al vele decennia woonachtig in de VS. Hendrik Murkens heb ik het over. De mondharmonica virtuoos die in de voetsporen is getreden. Van zijn grote voorbeeld Toets Tielemans. En Murkens legt zich al vele jaren toe op de bossa nova en de Braziliaanse muziek. Ook op zijn nieuwste... Album dat heette Hendrik Merkens en de Jazz Merkengers. Um, ja, het is echt een, een fraai album. Uh, dat moet je gaan opzoeken. Het nummertje wat, uh, wat je net hoorde heette SMADA. Hoogste tijd voor uh, wat blues. Twelve More Bars to Go. Uh, Alex Sipiagin, de trompetist. MUZIEK so complete Take away my troubles Pull my mind at ease Ooh, babe You're up to your old tricks I've got something wrong right here And I know that you can't fix Sometimes you treat me Like I was your natural man I come down here to you, baby Baby I do believe, I do believe you take away my misery. Sometimes I wonder if you understand the way you handle yourself, woman, has got me on. Hoorde dus eerst Alex Sipiagin met een nummertje uh, getiteld... 12 More Bars To Go van zijn album Ascent To The Blues. En dat werd gevolgd door uh, de vocalen, het nummer um, You Got Me On So Bad... van uh, pianist vocalist Daniel van Picards. En bij het voorbereiden van dit uh, programma zag ik toevallig... dat, uh, dat hij vanmiddag optreedt in uh, Alkmaar samen met uh, Benjamin Herman, saxofonist... En die Daniel Picard, die was ik een beetje uit het oog verloren. Um, hij maakte een album met die Benjamin Haarman uh, in 2014. Waarvan je dus een, uh, uh, een nummer hoorde net. Dat album heette Trouble. Dat gaan ze vanmiddag ook spelen, heb ik begrepen maak. Ik hij heeft een tijd lang niet opgetreden. Tenminste, ik heb hem niet zo vaak meer uh, gezien. Dus uh, als je nog uh, tijd hebt vanmiddag, ga er dan heen. Uh, maar dat geldt misschien alleen voor de uh, niet voetbal Oké, okay, uh, iets anders dan. Van de Blues naar de gospel. Dat is uh, niet zo'n grote strap. Um... Um, ja, een bekende, de bekendste naam is misschien Mahilia Jackson. Maar iemand die op hetzelfde uh, niveau stond was Marion Williams. Uh, een vrouw met een enorme bereik en een enorme impact. Hier een kort nummertje heet uh, I'm a Stranger. Marion Williams. You may be high. You may be low. I've seen them come. Oh I'm a stranger. Please don't drive. Mm, don't drive me away. Homeless hungry people. Oh, city street no food in their belly and no shoe on their feet We are all God's children to see them every day I'm a stranger a stranger please don't drive me hey, hey oh hey hey Marianne I'm a Stranger. We gaan een beetje op een bluesy note uit met Anthony Giracci, de uh, organist met zijn nummertje Waiting in the Vermilion. Uh, ga niet weg, Het tweede uur hebben we weer uh, fantastische muziek klaarstaan, funky stuff, waar je ook uh, heel lekker op kan dansen en waarvan je zeker vrolijk wordt. Dus tot na het nieuws. We gaan eruit met Anthony Giracci, Waiting in the Vermilion.